Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten een beetje op elkaar letten. Die oproep deed demotionair minister Rutte vanavond tijdens de persconferentie. Naast aandacht voor de nieuwe coronamaatregelen... had hij ook aandacht voor huiselijk geweld. We weten dat alle coronabeperkingen ook doorwerken achter de voordeur. En voor sommige mensen op de meest afschuwelijke manier. Voor vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld. En voor kinderen die thuis niet veilig zijn. Maar ook... Voor veel eenzame ouderen. Ja, blijkt dus echt op elkaar letten, is de boodschap van Rutte. Nieuwe regels de komende tijd zijn trouwens anderhalve meter afstand in de horeca, mondkapjes op school en alles dicht na vijf uur middags, behalve de supermarkten. Defensie gaat de komende tijd met 750 militairen GGD's helpen bij vaccineren en testen. Ze krijgen eerst een spoedcursus en op de vaccinatielocaties kunnen ze bijvoorbeeld worden ingezet als prikker. Bioscopen zijn bang dat ze de komende weken 80% minder omzet gaan draaien... doordat ze s'avonds dicht moeten vanaf zondag. Er kunnen ook weer minder mensen in de zaal door de anderhalve meter regel. De Vereniging voor Bioscopen wil meer compensatie van de overheid. En dan toch nog even terug naar de persconferentie. Over het Sinterklaasfeest heeft Rutte ook een boodschap. En het is natuurlijk heel begrijpelijk dat u met elkaar volgende week Sinterklaas wilt vieren. Maar houd dan de groep beperkt... Tot vier gasten vanaf 13 jaar. En doe ook in dat geval echt allemaal een zelftest. Beschermen elkaar. Het is zo belangrijk. Voor de liefhebbers van kerst. Wat er dan mogelijk is weten we nog niet. Over drie weken kijkt het kabinet opnieuw naar de maatregelen. Het weer in het oosten kans op natte sneeuw. Verder regenachtig in kans op gladheid. In het weekend blijft het vrij koud. Met kans op winterse buien en zo'n 5 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een korte file op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersfoort verknapt Amstel vijf minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. see it. that's En niet de minste DJ's, hoor. DJ Dion zit hier, het eerste uur. En daarna DJ KK. Ja, er mag gewoon een, een drankje gedronken worden. Alles mag gewoon. Geen idee wat ze net om 7 uur hebben we besproken, maar... Wij gaan gewoon knallen. Wij gaan gewoon plammen. We pakken er zelf een lekkere corona bij. Het kan gewoon niet allemaal in de studio. Ik zeg, zet die tafels en stoelen maar aan de kant. En waar geurt gerust en dit is shit... When the sweat drips down the walls, and I can feel it all. When the sweat runs down my face, in this dark and dirty space. The room shakes and vibrates, and I can't feel my face. The beat builds and pulsates, my mind state elevates. They other thing Sound of the oh. Bring an old school sound of the new shit sound of the new shit. Bring an old school sound of the new shit. Je is er lekker in hoor. DJ Dion Sydney. Live in de mix hier op jouw CVM antwoord. Jouw ja, 106,9, 104,5. Of misschien zit je wel al lekker digitaal te kijken. Of op je DAB. Het kan allemaal. Ik zie hier een berichtje binnenkomen van Lisa. En Lisa zegt: Ik ben hier gewoon met vier vriendinnen aan het springen door mijn huiskamer. Laat u gewoon maar niet horen. Ik zeg: Maak gewoon een feestje. Je leeft maar één keer. En ik zie hier uh, een berichtje binnenkomen van Jimmy. En Jimmy zegt, wow, ik kan het nog een beetje harder? Want ja, ik wil die Cube Guys plaatsen hebben wel lekker, maar het mag wat harder. Nou, daar gaat hij al hoor. Oh, tijdje erbij. Zometeen, na tien uur, hebben we nog een heel uur voor je met DJ KK Hier in de mix. Nu, Dion Sidney. Hier zo lekker bij, DJ Dioncini. Hij zingt hem helemaal mee. En hey, zometeen, een nieuwsbirkje van 10 uur. Nog een uur lang zie je het op jouw cvm voor DJ JK. Hier in de house. It's all about house.